Dan, dan zijn we er. Uh, en dan begin ik altijd maar gewoon zoals ik altijd, begin, uh, Want de naam is wel gewijzigd, maar de podcast is echt nog precies hetzelfde. Ja. Waarom heb je je aangemeld? Ja, ik, uh, ik moest er laatst nog aan denken. Laatst zag ik ergens staan. Mensen die houden er heel erg van, hoorde ik uh, kostjes zeggen om over zichzelf te praten. <laughs> dus we gaan het lekker over jou ja. hebben. Ja, ik weet het niet. Ja, ik, ik vind het zelf wel altijd heel erg leuk om um, verhalen te horen... Ik ben ook iemand die heel veel van die... Um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 Um, laten we dat uh, op uh, maar zeggen. Dat ik heb uh, heel lang geleden, eigenlijk in 2003 en 2005, wat is vooral voornamelijk in die tijd, heb ik um, ja, best wel pittige psychoses gehad. Met wanen uh, en stemmen en uh, dingen zien die er niet zijn, hallucinaties. En uh, dat je opdrachten moet uitvoeren. Uh, allemaal rare dingen. Mm. En.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 ja, dat ben ik de draad een beetje kwijt. Nou ja, ik, ik, ik kan het me heel goed voorstellen. Want bij mij is het geld hetzelfde. Ik heb mijn leven ook moeten aanpassen. Van ja. uh, heel veel doen. Uh, 40 uur werken. En ook ja. nog heel veel hobby's ernaast doen. Ja. Tot aan nou, uh, wat ik nu doe. Ja. En ik doe nog steeds heel veel leuke, uitdagende ja. dingen. Maar gewoon veel meer rust ingebouwd te in beleven. Dus ja. Ik werk niet uh, meer fulltime. Ga ik ook nooit meer doen. Ik kan het inmiddels wel weer. Ja. Maar ik ga het echt niet meer doen. Nee, nee, ik wil precies. die tijd gewoon uh, nuttiger ja. <laughs> en ja. leuker ja. Ja, ook ja, besteden. Ja,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 Nou terug, terug naar die psychose. Ja, ja precies. We hebben ja. een uitstapje gemaakt. Ja, uh, we ja. waren in Italië. Toen ja. gingen we terug naar Nederland. Toen we terug naar Nederland kwamen, gingen ging we terug naar Ging het erger. Toen kreeg ik, in, uh, toen ik in mijn streek studeerde, toen, toen was ik een half jaar of zo. Nou, daar heb ik helemaal niks van die studie opgepikt. En toen heb uh, raadde mijn psychiater mij aan om te starten met antipsychotica. Als je trouwens een flesje, er staat flesje water. Oh, hebt, dank je. Dan, je ja, ook, ik heb hier ook nog koffie. Koud uh, staat hier te worden. Oh, nou, neem gerust een slokje hoor. Ja, terug. ja.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 Achteraf, okay. want dat weet je op dat moment niet. Nee. Maar op dat moment maak je hele rare dingen mee. Zeg maar, ik had bijvoorbeeld, ik, ik, ik doe heel veel hardlopen, heb ik al mijn hele leven gedaan. Of eigenlijk sinds dat ik ben begonnen met, uh, met die therapeutische behandeling voor psychose gevoeligheid. zijn zei me nou, psychiater zei hey, misschien moet je mee gaan hardlopen, is goed voor je. Ja, het is goed voor ja. je. Nou, ja. dat is ook leuk. Ja, en goed voor je. Ja, zeker. Ja.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 uh, augustus heb ik heel veel gelopen en toen kreeg ik heel spoor en dat is, uh, oh, is een ja is zo'n hardlopen uh, kwaaltje. Ja. Maar het is nu wel genezen dus eigenlijk kon weer beginnen. Maar ik heb altijd als ik eenmaal begin dan zit ik er goed in. Maar het begin maken is soms even moeilijk en dan oh, kan het ja, nee, zo even afmaken. Dat op los. is dat een bekend probleem. Ja. Ja. Maar als je eenmaal bent begonnen dan, uh, hup, dan uh, voel je de energie weer en dan rijden we vandaag weer ja, precies. Ja. Nee, Sport is ook wel uh, daar ja, ben ik ook zeker. wel achter gekomen dat dat is een van de is heel fijn. Een beetje de pijlers. Je, een, ja. beetje een gezond.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 Huberman, dat is een, oh, do ja. een dokter, ja. die maakt ook een ja. podcast. Ja. Uh, als je zocht een zonlicht uh, tot je neemt, een minuut of tien. Uh, maakt niet uit of er een wolkje voor zit of niet. Maar ja. als je gewoon dat zonlicht in je ogen, dus door je pupil... Ja, weet ik veel hoe die dat hij de dokter heeft. Ja. Dus hij zegt ja. dat op een doktermanier. manier. Uh, ben je de hele dag een stuk alerter, een ja. stuk fitter ja. en uh, ja. scherper. En ja. Dus, nou ja. ja, ik weet het. <laughs> ja, ik voordeel. zie bij jou ook altijd uh, op je Instagram altijd die... Uh,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 heb ik mezelf aangeleerd. Toen de wekker gaat, ga ik eruit, ga ik eerst sporten. Ja. Ja, dan heb ik de dag al gewonnen. Ja. Dus, dat, ja. dus het voelt echt elke keer als een klein overwinning. Het is goed begin van de dag. Hè. En je bent altijd trots op jezelf. En als je terugkomt, dan denk altijd. je altijd van... Oké, okay. ja. uh, het is echt niet zo dat je elke keer uh, razend van de endorfine... en alleen maar geluksvoel voelt. Soms rij je ook hard een uur en dan is het gewoon ploeteren. <laughs> ja, zweten ja. Ik thuis en Ik kom thuis en denk Wat heb ik Ja. Doe? ja. Maar, maar toch, toch, wel fijn dat ja. ik het gedaan heb. Ja, ja precies. Ja. ja.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 Maar het is wel moeilijk als je depressief bent om er dan nog een beetje uit te komen, hè? Ja, dat is dat ik is, ja. Ja, ja, van uh, de moeilijke dingen ja. van het leven. Ja. Maar ja, dat, uh, ik kan niet opgeven, toch? Ja. moet blijven doorgaan. Lukt jou dat wel als je dan depressief bent om dan toch soms eruit te gaan en even... Effe... Ja, ik, dat is de reden waarom ik nu al een jaar eigenlijk helemaal niet meer depressief ben geweest. Okay. En het is, uh, ja. hey, weet je, ik ga helemaal niet mezelf op borst kloppen en zeggen, oh, iedereen moet dit doen. Zeg. Nee, ja.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 conserven heb ik al heel lang. Conservenblikken. Ja, want dan zit zo'n heel scherp brandje aan. En oh, daar ben ik ja. heel bang voor. Ja. Of ik heb ook heel... Als ik gevoelig ben, ben ik ook bang voor messen. In de, de messelaar. En dan, dan lijkt het alsof die een eigen kracht krijgen. En als, dat, als ik voel dat mm. ik er bang ben voor die messen... dan weet ik van... Oh ja, oké, okay, ik moet weer even rustig aan. Een beetje op mezelf letten. En dat zijn bijvoorbeeld van die signalen. En intrusies. Ik heb bijvoorbeeld ook dat ik dwanggedachten heb over mijn ogen...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 Kijk, je hebt die psychosis, hè? En dat is, dat is eigenlijk is dat een soort van. Ja, ik, durf, ik vind het een soort van trauma. Mijn psychiatrische. Ja, dus zeker is dat. Ik, ik vind het een soort van trauma, want ja. je maakt sowieso heftigs mee. En, maar dan, op een gegeven moment ga je dan verder, en dan uh, heb je die psychosis niet meer. Maar dan ga je reflecteren op wat er is gebeurd.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 ja, en, en daar moet je ook mee dealen op een bepaalde manier. En ik denk ook dat dat, die, dat gedoe is met die ogen. Dat, ik, dat, dat je bang bent voor visuele hallucinaties of zo. Dat er, oh. Ik denk dat ik het zo, zo koppel ik het een beetje aan elkaar. Maar dat is een beetje Freudiaans gedacht. Nou ja, iemand moet het doen. Ja. Als de psychiater het niet doet, moet je er zelf maar een beetje over nadenken. Ja,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 Of een beetje, ik kan gewoon ochtendenlang in bed te huilen. <laughs> <laughs> zegt te lachend. Ja, ja, achteraf kun je dan wel weer op lachen, maar ja. Ja, ja, dat is gewoon wat het is.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 En daar had ik toen echt helemaal geen zin in. Want ik had al die psychoses. <laughs> ik denk, ja, dat gaan we echt niet doen. Uh, dat ook nog. Nee, dat ja, daar ik, ik er echt niet bij. Hebben. Daar ga ik, ik niet mee akkoord. Niet, nee, daar ga ik niet mee ja. akkoord. <laughs> inderdaad, daar ga ik niet mee akkoord. Sorry, jongen. Uh, grappig. Dus dat, maar dat goed, er zijn ook wel latere. Maar weer. er zijn best wel overlapjes te bedenken. Ja, uh, ja. Ik, tenminste, laat ik het zo zeggen, ik snappen waarom ze dat uh, ja. uh, be, niet zo stellig zegt, maar wel op nee. hint zo van: dit zou het ook eens kunnen ja. zijn.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 uh, nogal heftig uit kan pakken soms. Ja, maar bij een bipolaire stoornis heb je ja. ook verschillende categorieën. Zeker. Heb je ook mensen die dat uh, hebben... die dan volledig meteen uh, ja. doorschieten. Ja. Ja. Ja. Of compleet naar beneden schieten. Ja. Maar jij gaat nooit... Met ik zie kijken, maar je gaat nooit naar een psychiater... om daar te vragen van... ligt me ze nog onder vergrootglas. Misschien heb ik er nog wel een stoornis Nee, mee. ik heb er geen zin nee. in. Nee. nee, dat snap ik heel goed. Ja. Dat, wat voegt het ook toe? Ja, niks. Nee. En... Um,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 Nee, dat hoeft niet allemaal niet meteen. Oh ja, maar heel goed. want ja. Ja, Dat is ook nog steeds wel een dingetje waar dat heb ik ook echt moeten ja. leren. Dat als ik uh, ergens dan super enthousiast over... hè, ik ga weer starten met de podcast. Ja, leuk. Nou, normaal gesproken zou ik dan wel... dat is gelukkig nu allemaal wel meegevallen. Maar ja. dan zou ik echt in één trein... woep doorschitten tot aan dit ge gesprek. Ja. Amper slapen en denken... oh, we gaan weer ja, ja, ja, ja. En nu heb ik gewoon rustig geprobeerd. Of ja, al, goed hè. zo op, jongen. Ja, toch? Ja, zo, zo, leren we. zo leren we. Zo leren we, leren ja. ja. Mooi. Maar het, is, uh, het gaat dus nu gewoon... Uh, ja, nu gaat goed. het eigenlijk... Ja, met zijn ups en downs. Ik vind het... Uh, ja, gaat het goed. Ja, ik, uh, ik mag niet klaar Nou, mag dat niet. Ja. ja. Nee, zo gezellig helpen te klagen. Nee, ik weet ja, niet. Ja, nee, het Dat hoort er goed. een beetje bij, hè? Dat mogen. Ja, mag dat lang. hoort er een beetje bij. Nee, inderdaad. Ja, nou de, de klaagkamer van maken... in plaats ja. van de praatkamer. <laughs> mag ook.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 Ja. Maar dat er altijd een groei moet zijn, vind ik ook ja. zo opmerkelijk. Is ook Waarom zo... is het niet gewoon goed dat we volgend jaar ja. weer op nul zitten. Ja. Hou je toch wat je hebt? In nou ja, een aantal landen hebben ze al. Uh, uh, zo, dan houden ze niet meer het BNP aan. Hè? Dus uh, het bruto nationaal product als, als leidraad voor het uh, economisch beleid. Maar dan houden ze aan gewoon het welzijn van de mensen. Oh, ja, dat lijkt en ik me denk ook, uh, dat dat een hele goede zaak is. <laughs> dat lijkt me een hele goede zaak. Ja. Ja, als ja. we daar nou eens wat meer focus op liggen ja. met z'n allen. Ja. Ik vraag me wel of je we dat dan meet.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 Nou, ik vind het ik vind af en toe heerlijk om gewoon... Uit te kijken of zo. Ja, of ja. een kwartier naar mijn hond te kijken gewoon. Ja, Hoe je ja, lekker ligt te he? snurken. Ja, ja vind ik heerlijk. Ik vind boeken lezen vind ik heerlijk. Ja. Nee, dat... Uh... Maar ik snap wel wat je bedoelt, want dat had ik exact hetzelfde vroeger. Dat ik gewoon dacht, ja... Ja, ja dat dat je, al, dacht, ik, Weet je ik wat moet ik allemaal mee. had kunnen doen in dit kwartier? Ja, eh, ja, Ja, ja, nee, dat klopt. Nou ja, ik ben met de jaar ook wel zachter voor mezelf geworden. hoor. Dus dat is uh, op zich wel goed.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 Ja. ja, zo is het wel. Ja. Nou, ik zit wel gewoon nog. En uh, ook over. Omdat je net die mooie kwart voor je dochter. die dan zo'n wijze quote uh, ja. geeft. Dat denk ik wel. <laughs> Als achtjarige. Ja, is die, maak je daar ook niet in de toekomst een klein beetje zorgen om. dat dat iets zou kunnen zijn waar zij ook last van krijgen? Want het nou, zit dan kan er een ik heel. Kleine erfelijke complementen. Toen, uh, toen had ze een pultje op de voet. En toen uh, daar was ze heel erg bang voor om daarmee onder de douche te gaan. Want dan werd hij nat. Ja, daar ging hij natuurlijk nergens over. Maar toen moest ze van mij toch onder de douche. Want ze had al. Niet geduwd of zo. Dus toen heb ik onder de douche geduwd. Ja, dan ben ik ook een harde moeder. Maar uh, uh, toen heb ik onder de douche gezet met dwang. En toen zei ze: wel, Ja, ik zie een monster. En toen dacht ik: Shit. Ja, dan, dan schrik ik wel. Ja, kijk eens dan. Dus toen ben ik. Nou, dat is helemaal niet zo gek. Nee. Dat zeg jij uh, natuurlijk sarcastisch. Maar uh, nou ja, dan, dus dan schrik, ik, schrik ik met de aaplazer. En dan ben ik een paar dagen van het padje af. En dan, uh, dan denk ik: van, Oh, wat. He, heeft zij dit nu ook? Ja. Of, uh, maar dan is het gewoon.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 uh, die ja, wonen natuurlijk. in een binnenbegeleide vorm... en uh, die, die hebben veel minder geluk... en die hebben minder uh, vrienden om hen heen... en die zijn eenzamer... en die hebben meer last van die psychoses...